de schietpartij in een andere woning in Zwijndrecht kwamen drie vrouwen om het leven. De schutter is nog spoorloos. Over de toedracht van de schietpartij wil de politie niets kwijt. In Friesland is een taxichauffeur aangehouden die dronken achter het stuur zat. De vrouw van 41 uit Leeuwarden bracht vanochtend in een taxibusje twee kinderen naar een school in Dokkum. Ze raakte van de weg en kwam in een tuin terecht. Niemand raakte gewond. Een blaastest toonde aan dat de vrouw extreem veel had gedronken.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 En nog een file door wegwerkzaamheden. de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Knooppunt Lunette en Knooppunt Rijnsweerd. Eveneens 2 kilometer. En dan... Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Frank Dumas. Het is morgen verantwoordingsdag, het jaarlijkse moment... waarop het kabinet gaat praten over geld en over doelen. Gehaald of niet, daar gaat het over. Over die doelen dan. Ik heb plaatsgenomen op het bankje voor Kazerloenen... met een goed uitzicht naar rechts in de gang. Um, die schuin van mij wegloopt en de gang recht voor mij. Want daar gaat zo meteen uh, mijn gast uh, komen. Die is er nog niet. Wouter Koolmees is mijn gast zo meteen. Uh, D66 Tweede Kamerlid. Een specialist op het gebied van geld. Iemand die er heel veel van af weet en een carrière ook al heeft. Als het gaat om geld en alles wat ermee te maken heeft. Hij was bijvoorbeeld hoofd begrotingsbeleid bij het ministerie van Financiën. Zometeen is hij hier in Kazeluna. Ik hoop het, ik zie hem nog niet. Um, maar zometeen gaat hij hier vast arriveren in Kazeluna. Mm -hmm. Mm -hmm.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 We're Overstad, met you and me in my uh, pocket. Wouter Koolmees van D66 is gearriveerd. Hoera. <laughs> Welkom. Dank <laughs> ja. je wel. Uh, uh, je, je was klemkomend zitten in alle wegomleggingen of zo? Wat, wat? Ja, de a stond helemaal vast door wegwerkzaamheden. Dus uh, ik ben kwart over tien, half elf uh, weggegaan Rotterdam. En komt uh, kom net binnen. Goedemorgen, zegt ik. Nou. Ja. Laten we even één-een zijstap maken. Jij, jij bent hier om te praten over uh, verantwoordingsdag... Ja. Ook wel dag genoemd. De derde uh, woensdag van mei, is, uh, sinds 2000, is dat een traditie... om uh, op die, dat moment was de begrotingen van de ministeries tegen dicht te houden. Het kabinet presenteert dat vervolgens. En de Kamer praat erover. Dat gaat morgen gebeuren. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik wil even, even, even, even een stap maken met jou naar iets wat ik vanmorgen in de, in de krant las. Uh, als particulier ga je uh, strak failliet... als je een aantal keren achter elkaar de huur niet kan betalen van je flatje te weinig geld en je gaat hupzo de schuldsaneringen. Vanmorgen stond in de kranten dat de staatsschuld van de Verenigde Staten... het wettelijk vastgelegde maximum bereikt heeft van 14,29 biljoen dollar. En niet te verwarren met het Engelse biljoen, want dat is 14,29 miljard. Nee, het is 14 met 12 nullen, moet je je voorstellen. Dat is dus de hoogte van de schuld van de grootste economie ter wereld. Hoeveel keer ben je dan failliet? <laughs> de Verenigde Staten is niet failliet. Ze hebben ook een hele grote economie namelijk. Dus uh, als je het relateert aan de omvang van de economie... bij stage BBP... dan uh, is de schuld van de Verenigde Staten... ongeveer hetzelfde als in Nederland. Nou, iets meer, maar ongeveer hetzelfde. Dus, Dat kan uh, twee dingen betekenen. Wij doen het net zo rampzalig slecht als zij. Of het valt wel mee? Nou, uh, uh, ook wij doen het niet zo best de laatste tijd. Ook onze staatsschuld uh, uh, is fors gestegen... door uh, na 2008 aan de kredietcrisis. Uh, maar uh, de Verenigde Staten... gaat de laatste tijd heel erg slecht. De laatste paar jaar... Daar explodeert echt de schuld. Maar je moet ook vergeten dat ze naast die 14 triljoen... met al die nullen, ze ook een hele grote economie hebben... een hele grote belastingopbrengsten hebben. Dus uh, ja, het is heel erg veel. In absolute zin is het ook heel erg veel. Maar ze zijn zeker nog niet failliet. En ze hebben een heel belangrijk wapen, namelijk zij bezitten rechtstreeks... zonder dat anderen erover gaan, de knop van de drukpers. Ze kunnen de geldpers gewoon wat harder laten lopen. Ja, ze hebben een andere centrale bank, de Federal Reserve Bank... die iets meer met, met, met geld bijdrukken nu de economie te stimuleren daar. Dat, dat komt omdat de Federal Reserve een andere doelstelling heeft... dan de, de, de ECB, de Europese centrale bank... die echt een puur een, een, een, een ja, tegengaan van inflatie als doelstelling heeft. Uh, uh, dus hebben we een andere, andere filosofie uh, uh, achter de, de, de Centrale Bank. Morgen is dus verantwoordingsdag. Uh, laten we beginnen met het antwoordapparaat dat gisteren voor jou is achtergelaten. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Frank, je zit daar met uh, de financiële Wiskit van D66. Woensdag is het verantwoordingsdag in de Kamer... Gaat het dus ook over het huishoudboekje van Nederland? Heeft hij zelf eigenlijk zijn huishoudboekje op orde? Uh, en wat is de duurste aankoop die hij onlangs nog daarin heeft genoteerd? Dat willen we graag weten. Een uh, plezierig gesprek samen. Jurgen van den Berg, is straks in Kazaloenen. En? <laughs> uh, mijn huishoudboekje op orde. Ja. Uh... Ik ben econoom en ik vind cijfers heel erg leuk. Dus ik, ik, ik vind ook, ik heb thuis allerlei spreadsheets gemaakt... om mijn eigen financiële situatie in kaart te brengen. Factsheets? Nee, spreadsheets. spreadsheets. Excel, Excel sheets, Excel-sheets. Om mijn eigen inkomsten uitgaven, spaarbedragen in kaart te brengen. Daar ben ik een beetje een nerd in. Ik wou zeggen, wat <laughs> weet ik dat betekent? Of je bent een nerd of ofwel, ofwel je hebt echt een hele ingewikkelde financiële huishouden? Nee, dat valt eigenlijk hartstikke mee. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om met spreadsheets te gaan werken, met Excel. Uh, uh, mijn laatste grote aankoop. Uh, nou, ik ben vorige week op vakantie geweest even de recess, even naar, uh, naar, naar Griekenland, uh, toevallig, uh, uh, om even een weekje bij uit te rusten na de hectiek van de afgelopen maanden. Even naar Griekenland, wat kwam je doen? Even kijken waar het geld bleef? Nee, ik was echt even vakantie aan het houden. En tegelijkertijd wel wat, wat gesprekken met wat mensen daar gevoerd over hoe gaat het daar nu, maar uh, ik heb echt vakantie gehouden. Maar gesprekken gevoerd met mensen, over hoe gaat het nu? Maar dat zijn dan mensen op regeringsniveau? Nee, nee helemaal niet. Gewoon mensen uh, van het appartementencomplex... en uh, in de horeca uh, van het dorpje waar ik zat. Oh, oké. Okay. En wat zeggen die dan? Z zeggen die dan uh, uh, Nederland bedankt? Nou, ze zijn vooral uh, boos op hun eigen overheid daar. Uh, uh, je moet, ja, wat je moet weten is... Dat Griekenland wordt nu ontzettend veel bezuinigd. Uh, in een hele korte tijd. Uh, er worden heel veel hervormingen doorgevoerd. Mensen moeten daar veel langer werken. Dus... Bijvoorbeeld de discussie die wij in Nederland hebben over de AOW-leeftijd. Uh, in Griekenland moeten ze hals over kop, noodgedwongen... moeten ze nu in 2015 uh, tot 67 gaan werken. Dat gaat allemaal veel sneller uh, dan, dan, dan, ze, dan ze zouden willen. Ze zijn nu heel erg boos op hun eigen overheid... dat ze er zo'n zoontje van gemaakt hebben. Maar... Um... Laten we het zo meteen uitspreiden over Griekenland. Ja, okay. Zullen we ja. even beginnen met... Want we komen zo echt wel weer over Griekenland te spreken. Want daar speelt natuurlijk een hoop... en Nederland speelt er ook een grote rol in. Laten we even beginnen met de, de verantwoordingsdag. Want dat, dat is natuurlijk de reden waarom we je hier gevraagd hebben. Gehaktdag wordt het ook wel genoemd. Maar echt gehakt wordt er zelden, toch? Zelden wordt er gehakt, dat klopt. Uh, er bestaat sinds 2000. Uh, en meestal... de kritiek op de verantwoordingsdag van de afgelopen jaren... is dat het te weinig over verantwoording gaat. Dat het vooral gaat over wat er ochtends in de krant heeft gestaan, wat de politiek uh, actueel is... maar weinig over wat, wat, hebben we, wat hebben we vorig jaar gedaan, wat hebben we bereikt... hoeveel geld hebben we daarvoor uitgegeven, daar gaat het meestal niet over. Ja. Het is soms zelfs zo bloedstollend saai, zoals het, dat in 2009 de toenmaatige minister Bos nog zei... weet je wat, vrienden, als het volgend jaar weer zo wordt, stoppen we maar mee. Ja, dat klopt. Dat, dat, is, dat is slecht, vind ik eigenlijk. Uh, uh, want uh, verantwoording is al heel belangrijk. Het is heel goed dat de Nederlandse belastingbetaler weet wat er met het belastinggeld gebeurt en of het beleid wat gevoerd wordt ook zin heeft. Uh, dus ik vind verantwoordingsdag wel heel erg belangrijk. Verantwoordingsdag is bedoeld uh, als, als een uh, nou ik wil zeggen een tussenstap, maar in feite is het het opmaken van de balans halverwege de twee prinsjesdagen. Ja, uh, wat je eigenlijk hebt, we hebben nu morgen verantwoordingsdag over 2010. Uh, dat betekent dat het financieel jaarverslag over 2010 en wat er in 2010 aan beleid is gevoerd, dat dat wordt geëvalueerd, uh, dat dat in kaart wordt gebracht. Uh, ook de, de Algemene Rekenkamer komt morgen met een rapport... waar ze uh, inzichtelijk maken van wat is er met het geld gebeurd. Is het rechtmatig en doelmatig besteed? Uh, uh, en dat is verantwoordingsdag. Dus eigenlijk gaat het nu over de uh, begroting van 2010... die in september 2009 is ingediend. Ja, maar dat is, maar alweer, dat, dat, dat is laatst kabinet geleden, Balkenende. Ja. Er zit nu een nieuw kabinet. het is van een politieke verantwoordelijkheid... maar ja, politiek gezien is dat ook niet zo heel spannend meer. Ja, nee, dan... dat klopt. En dat maakt het ook erg lastig. Omdat uh, het gaat nu inderdaad over Balkenende 4 over al die doelstellingen die toen zijn afgesproken. Uh, ondertussen is het kabinet gevallen, zijn de verkiezingen geweest... is er een nieuw kabinet. Dus waarschijnlijk gaat het morgen en overmorgen... gaat het vooral over de, de plannen van kabinet Rutte. En als je dat zegt, dan bedoel je de bezuinigingsplannen vooral? Ja, vooral bezuinigingsplannen, maar ook, uh, ze, ze hebben ook allerlei plannen gelanceerd... over uh, bijvoorbeeld 3000 extra agenten of 12.000 extra verpleegkundigen... Uh, of uh, de tegengaan van migratie. Er dus zijn allerlei doelstellingen die ze zelf hebben opgenomen... in het regeerakkoord, uh, uh, waarvan wij willen weten... van, nou ja, wat gaan jullie daarvoor doen? Uh, hoeveel geld gaan jullie daarin uitgeven? En waar kunnen we jullie op afrekenen? Die 3000 agenten bleek te gaan om het niet uh, door laten gaan van het wegstrepen van 3.000 agenten, ja, toch? Klopt, ja. <laughs> dat was het verhaal van die 3.000 De agenten, die waren er al. Ja, dat was een beetje hoog Maar goed, er gebeurt natuurlijk wel een hoop, met name op het bezuinigingsgebied. Uh, waar, waar zeg jij als D66'er uh, gaat het nu het meest pijn doen? Uh, jeetje. Uh, nou, 18 miljard, bezuinigen, uh, uh, 18 miljard bezuinigen en lastenverzwaringen uh, gaat altijd pijn doen. Dat, hoe je het ook bent of verkeerd, dat doet pijn. Ik denk dat waar mensen het meest van gaan merken... is uh, uh, vooral de stijging van de zorguitgaven en de stijging van de zorgpremies. Uh, de komende jaren. Uh, de zorguitgaven stijgen heel snel. Uh, dit jaar is het 60 miljard totale uitgaven aan de zorg. En in 2015 wordt het 75 miljard. Dat betekent onder andere dat de, de, de gemiddelde zorgpremie stijgt... van 1100 euro per jaar naar 1400 euro per jaar. Dat, zijn echt, uh, dat voelen mensen echt in hun portemonnee. Uh, dat zijn echt serieuze bedragen. Dat zijn serieuze bedragen. Het ja. groeit dan met 25 in vijf jaar tijd. En nu zie je ook echt dat de vergrijzing gaat toeslaan. Uh, er komen steeds meer ouderen, waardoor ook de zorgconsumptie gaat, gaat, gaat toenemen. De dus zorgconsumptie betekent afnemen van zorg? Ja, dus de vraag, de vraag naar zorgproducten. Uh, <lacht> <lacht> dus, dus, dus ik ben financieel woordvoerder. Ja, ja, ja. ja, je, je gaat met de hakken over het sloot, ja. Qua ja. moeilijke woorden althans. Um, maar dat betekent dat die vergrijzing, dat, dat wordt morgen ook in de, in, in, de, in de Kamer een groot ding? Ja, ja uh, het hele, uh, we moeten, moeten veel bezuinigen. We hadden vorig jaar een heel groot tekort op de begroting. Uh, 32 miljard euro. De staatsschuld loopt alsmaar op. Uh, voor, dit jaar wordt het uh, bijna 400 miljard euro. Uh, daar betalen we 12 miljard rente over per jaar. Wat gewoon eigenlijk weggegooid geld is. Wat je niet kan gebruiken voor investeringen in onderwijs of goede, goede dingen. Uh, uh, en als we niet oppassen, schuiven we dus die schuld door naar toekomstige generaties. Daar komt bij dat we, uh, dat we nu uh, echt het begin van de vergrijzingsgolf zien. 2010, 2011 is het eerste jaar waar mensen die net na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn, 65 worden. En dus de babybomers. Dus, de babybomers, die gaan met, de, met, met pensioen, of met de AOW. Het, dat gaat heel erg snel, We zijn nu ongeveer 3 miljoen uh, AOW's. En in 2015 zijn het al 3,5 miljoen. Uh, dus het gaat, het gaat heel snel de komende jaren. En uh, uh, het gevolg daarvan is dat uh, nou de aaw uitgaven stijgen... maar ook de zorguitgaven stijgen. En we hebben een grote staatsschuld. Dus als je dat allemaal wil gaan oplossen... zul je maatregelen moeten nemen. Maar toch, toch snap ik niet zo heel goed... waarom de vergrijzing steeds als een groot probleem wordt gezien. Want vergrijzing betekent ook dat er steeds meer hele rijke mensen boven de 65 zijn. En vooral, die veel geld hebben en, en vooral, veel geld uitgeven. Ja precies, en ook veel, vooral veel gezonde uh, ouderen. Dat, dat vergat ik nog even, ja. Dat is het belangrijkste uh, nieuws van de, van de vergrijzing. Mensen worden steeds ouder. De levensverwachting stijgt uh, met jaren. Uh, uh, en uh, dat is natuurlijk heel erg positief. Uh, we leven allemaal langer, we leven allemaal gezonder. En inderdaad ook nog wel in, in, in, in, ge, in relatief grote welvaart. Gemiddeld genomen. Je hebt altijd natuurlijk de uitzonderingen. Je hebt altijd mensen die alleen maar een AOW'tje hebben. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die een... Huis hebben afbetaald, goed pensioen hebben, goed aanvullend pensioen hebben en er best goed bij zitten. Morgen komt het kabinet dus met, met zijn plannen. Jij hebt het al gezien en gelezen. Wat, wat is het meest opvallende van wat het kabinet zegt? Nou, uh, het, meest het gaat dus morgen over het financieel jaarverslag van het Rijk over 2010. en over uh, verantwoording van, uh, van de doelen uh, die Polk energie heeft gesteld. Wat ik het meest opvallende vond aan het financieel jaarverslag van het Rijk, was dus het grote tekort in 2010. Uh, vorig jaar heeft de staat 32 miljard euro uh, moeten lenen... Uh, uh, om tekort op de begroting te dekken. En dan zie je ook dat de staatsschuld heel ontzettend snel stijgt. Uh, dat is denk ik het belangrijkste nieuws. Maar dat wisten we al, toch? Ja, dat wisten we wel, maar... Uh, vorig jaar, dan moet ik even een stapje terugzetten... In 2010 uh, uh, dachten we dat het allemaal nog veel slechter zou zijn. Je moet ook uh, positief zijn. Uh, uh, eerst dachten we nog dat er 37 miljard tekort zou zijn. Nu blijkt dat... In het laatste stuk van het kabinet 32 miljard tekort te zijn. Dus het, het, het is beter gegaan dan we hadden verwacht. Maar uh, het tekort is natuurlijk wel nog steeds heel erg groot. Dat is denk ik het belangrijkste item, het belangrijkste onderwerp uh, van, van de verantwoordingsdag morgen. En daarnaast uh, uh, het punt wat, wat, wat ik net zei: wat gaat het kabinet nu doen? Wat gaat het nieuwe kabinet Rutte uh, het komende jaar doen? Om die, al die hervormingen ja. of al die. Uh, doelstellingen die ze zichzelf gesteld hebben, om die ook echt vorm te geven. Maar verantwoordingsdag is vooral natuurlijk, natuurlijk tot nu toe de stand van zaken. Wat hebben we gedaan? Welke doelen stellen we dan ja. daarbij? Als je naar die 18 miljard kijkt uh, die het kabinet nu gaat uh, bezuinigen... en naar de stand van de economie kijkt... Uh, met die economie gaat het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nee, dat klopt. Uh, uh, we profiteren ook heel sterk van de, de goede economische ontwikkeling in Duitsland. Duitsland Eindelijk? Ja, ja, eindelijk ja. Duitsland gaat, gaat hartstikke goed. Uh, uh, dat komt natuurlijk ook door het beleid wat Duitsland de afgelopen tien jaar heeft gevoerd. Ze dus hebben echt een beleid van loonmatiging en van het versterken van de concurrentiepositie uh, gevoerd. En daar profiteren wij als Nederland, als buurland, een doorvoerhaven profiteren we daar uh, erg van. En het investeren in kennis-economie. Nou, dat is, een, dat is een, uh, juist een, een tegenvalletje uh, in Nederland de laatste jaren. Nee, uh, maar ik bedoel, de Duitsers hebben dat zo goed gedaan. Nee, sorry, ik bedoel ja, juist, ja, juist ja, misschien wel ja, in ja. tegenstelling tot Nederland. Maar die Duitsers die hebben enorm geïnvesteerd, juist in die kennis-economie. Ja, klopt. En in hun productiviteit. En in, in de ontwikkeling van nieuwe producten en, en innovatieve producten. Uh, en daar zijn ze uh, succesvol in. Dat zie je nu ook gewoon in, in, in de cijfers van, van Duitsland. En daar worden wij, wij door meegetrokken als, als, als, als, als buurland. Dat is positief. Want in de miljoenennota 2010 werd er uitgegaan... in Nederland van een economische groei van nul. Ja. Uh, en dat was 1,8 ja. procent. Ja. Dus de werkloosheid die stijgt niet meer, maar die daalt. Ja, allemaal, allemaal positief, uh, positief, Niels. Inderdaad. Maar wat, wat, wat betekent dat nou voor de doelen uh, die het kabinet gesteld... als de bezuinigingen er gaan? Um, op zich niks, denk ik. Want, uh, uh, de discussie gaat dus over de... 18 miljard, het groot tekort op de overheidsbegroting. Maar de, de, de echte discussie, de, de achterliggende discussie. gaat over het vergrijzingstekort. Over het houdbaarheidstekort. Dat is meer. Uh, wat is de stand van de overheidsfinanciën. over de echte lange termijn? Uh, en daarvoor is het noodzakelijk. Het Centraal Planbureau heeft daar een heel mooi rapport over geschreven. Uh, dat we 29 miljard per jaar, structureel dus, uh, uh, gaan bezuinigen. Dus ook al gaat de economie dit jaar meevallen... misschien is het volgend jaar weer tegenvallen. Dan nog moet je uh, die grote bezuinigingen doorgaan voeren... om te voorkomen dat je een rekening doorschrijft naar de, naar de toekomst. Of naar toekomstige generaties. Ik, ik, ik, ik ben geen econoom. Nee. Um, maar een paar dingen snap ik wel. Ik snap wel dat als de inflatie oploopt... dat, dat dan het bedrag wat je rood staat verdunt als het ware. Ik begrijp ook dat een economische groei goed is... voor het wegwerken van een economische schuld die je hebt als land. Uh, dat zijn toch allemaal tekenen uh, werkloosheidsuitkeringen... die minder worden, is een... Goed teken als je begrotingstekort niet wil laten oplopen. Dat alles bij elkaar betekent dan toch gewoon in simpel Nederlands dat het goed gaat met de staatsfinanciën in verhouding. En dat je misschien ook wel minder hoeft te bezuinigen. Nee, het klopt als je zegt het gaat beter met de economie en daarom beter met de overheidsfinanciën. Dat zie je ook in, in het tekort, wat, wat minder groot is dan eerder was verwacht. Dat betekent alleen niet dat je uh, minder hoeft te bezuinigen. Dat is, dat is een beetje technisch om uit te leggen. Maar ook heel veel van de overheidsuitgaven zijn ook gekoppeld aan de economische groei. Als je economische groei hebt, uh, uh, wordt de arbeidsmarkt krapper, gaan de lonen omhoog. En de overheidsuitgaven zijn ook voor een groot deel lonen van ambtenaren. Die stijgen daarin mee. Dus als de, uh, de economie groeit, betekent dat niet automatisch... dat je overheidsfinanciën daardoor echt structureel onderliggend uh, beter worden. Je krijgt wel meer belastingopbrengsten. Ja, maar ook hogere uitgaven. Maar, maar ook je, hogere uitgaven. De uitkeringen gaan omhoog. De lonen voor de ambtenaren gaan omhoog. Uh, allerlei uh, ontwikkelingen die daaronder gebeuren... die ook ervoor zorgen dat ook de uitgaven gaan stijgen. Maar waarom kermt Den Haag dan uh, moord en brand... op het moment dat de economische groei tegenvalt? Want dat, dat is meestal, scenario. een ja, meestal. Uh, uh, dat is het probleem van de kredietcrisis van 2008 bijvoorbeeld. Uh, uh, toen zagen we in één keer dat de economie omklapte... Dat we in 2009 een krimp hadden van 4,5 groei. Maar dat de uitgaven gewoon bleven stijgen. Omdat bijvoorbeeld de CAO's lagen nog vast. Dus bijvoorbeeld de CAO Rijksambtenaren die liep door tot en met 2011. Dus die loonstijgingen bleven maar gewoon doorgaan. Dat is ook een van de, de problemen geweest voor de overheidsfinanciën. waardoor een, We hadden een overschot op de begroting in 2008. Maar het heel snel omsloeg naar een tekort. Je hebt natuurlijk gelijk, de belastinginkomsten lopen ook terug. Dus je hebt al iets van effect van, van economische groei. Maar het belangrijkste effect was toch dat die uitgaven bleven stijgen, de investeringen bleven stijgen, maar de, de inkomsten kwamen naar beneden. Het Centraal Planbureau heeft gekeken naar, naar, naar financiële consequenties Ze hebben gezegd, alleen verdieners, uh, dat zijn degenen die er in 2012 enorm op achteruit gaan. Die gaan uh, wel zo'n 3% minder te besteden hebben. Ja. Dat lijkt me iets waar je als D66 toch wel zorgen over mag ja, maken. Zeker, ja, zeker. Uh, meer, om meer redenen hoor, want uh, uh, alleenstaanden, maar ook alleenverdieners... Het zijn twee aparte uh, uh, groepen in die koopkrachtplaatjes... Uh, daar weten we van dat er steeds meer van komen. Er komen steeds meer uh, eenpersoonshuishoudens. We weten ook dat uh, het belastingstelsel voor alleenstaanden... Uh, de belastingen daarvoor zijn hoger dan bijvoorbeeld voor, voor gezinnen. Daarom hebben we recent ook gevraagd om, om een hoorzitting... over leefvormneutraal beleid... Om, om, om uh, aan staatssecretaris Wekers van, van belastingen om met een visie te komen, hoe ga je nou dat, dat belastingstelsel... leefvorm neutraal maken? Um, uh, en we hopen dat we de komende jaren initiatieven kunnen nemen... wetten uh, kunnen maken om, uh, om dat wat gelijker te trekken. Dus dat, dat alleenstaande uh, hetzelfde worden belast als, als gezinnen. Maar het klinkt allemaal heel mooi. Mensen ja. willen gewoon al die bezuinigingen, al die getallen... mensen willen gewoon weten, wat betekent dit voor mij? Uh, veel mensen die, die, die nu al kwetsbaar zijn, die maken zich grote zorgen. Ik denk van ja, wacht eens even, uh, leuk allemaal... maar. Ik ben straks misschien wel te los. Ja, en dat, dat zei ik net ook. Eh, 18 miljard bezuinigen gaat niet zonder pijn. Uh, uh, en een deel van die 18 miljard uh, wordt gevonden uh, op de overheid. Uh, de, de Rijksambtenaren, op de centrale overheid. Efficiëntie winst. Maar dat, dat is maar een klein deel. Het overgrote deel zit hem gewoon in, in, in, in maatregelen die mensen voelen. In een kindgebonden budget. In, in de zorgpremies. In uh, allerlei tegemoetkomingen die worden geschrapt. Subsidies die worden geschrapt. Dat gaan mensen gewoon voelen. En daarom zijn ook die koopkrachtplaatjes. Maar dan ben heeft... ik geen populist als ik zeg dat de gewone man... dus de rekening betaalt van de crisis. Ja, nou, de gewone man betaalt de rekening van de crisis. Dat klopt. Uh, uh, alleen, ja... Moet, moet, ik wil nu heel op tegelijk zeggen. Uh, um, we zijn met z'n allen geconfronteerd... na de kredietcrisis... met een andere economische situatie dan we dachten. En uh, de crisis uh, had allerlei oorzaken. Dat was deels uh, banken... deels... Uh, uh, maar, maar ook uh, uh, uh, uh, uh, luchtbellen die in de economie waren gepompt. En die, die lopen er nu allemaal uit. En uh, uh, die rekening moeten we met z'n allen dragen. Maar wat luchtbellen betekent banken die aan het uh, uh, uh, Fiesta vieren waren... met allerlei ingewikkelde constructies, toch? Ja, dat is direct de aanleiding van de kredietcrisis. Maar onderliggend, uh, eerder is er natuurlijk veel meer gebeurd. De tien jaar daarvoor, de twintig jaar daarvoor... hebben we natuurlijk met z'n allen ook geprofiteerd van de extra groei... die al die, uh, die nieuwe producten hebben, hebben gecreëerd allerlei financiële innovaties, zoals het dan heet... of extra investeringen, extra kredietverlening... waardoor ondernemers meer kunnen investeren... waardoor nieuwe bedrijvigheid ontstaat... is natuurlijk in de twintig jaar daarvoor ook een positieve stimulans gehad... door al die financiële producten, door al die financiële innovatie. Alleen in 2008 kwamen we erachter dat we al die jaren iets te positief zijn geweest... en geen oog meer hebben gehad voor de onderliggende risico's. En die kwamen er pas in 2008 uit... Dus als je zegt, de gewone man betaalt de, de rekening voor de, voor de, van de crisis, ja. Maar de gewone man heeft ook geprofiteerd, de jaren daarvoor... van, uh, van al die financiële producten en financiële innovaties. Dus, de, dus daarom aarzel ik een beetje om het, om, het, om het zo te zeggen. De Rekenkamer heeft gekeken naar de plannen. Uh, Saskia Stuyveling, de, de, de, de, de voorvrouw zou ik maar zeggen... die uh, heeft gezegd, er komen weer vijf cruciale jaren aan. en We zijn eigenlijk optimistisch over wat het kabinet van plan is. Is dat zo gezegd? Nou ja, het optimisme is in ieder geval over de verantwoordingsdag uh, dat, uh, dat, dat er uh, weer iets uitkomt wat in ieder geval cruciaal is en belangrijk is de komende periode. Ik ben een arts optimist, is er gezegd. Ik denk dat <lacht> de komende vijf jaar weer cruciaal zijn. <lacht> en Nelly Helsbach zegt dat, moet je erom lachen? Nou ja, een arts optimist, dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik nog. Um, Waar ik vooral mijn twijfels over heb is, uh, het kabinet zegt heel veel en belooft heel veel en straalt ook heel veel daadkracht uit. Um, maar uh, uh, ondertussen weten we nog niet zo precies waar we het kabinet op kunnen afrekenen. Waarom niet? Omdat het tekort zit? Omdat het tekort zit omdat we niet hebben, uh, hebben aangegeven van wat zijn nou precies onze doelen, wat willen we nou precies bereiken, hoe gaan we dat dan doen, uh, wat voor geld gaan we daarvoor inzetten. Maar het, is toch, het dan... is toch volstrekt helder wat dit kabinet wil. Als het om defensie gaat bijvoorbeeld, noem maar, zij staat volstrekt helder. Alle tanks eruit, euh, euh, nou ja, nog een aantal drastische bezuinigingen, mm -hmm. een paar duizend man eruit, maar volstrekt helder toch? Ja, maar de defensie is, is het inderdaad helder. Een ander voorbeeld is waar het wat minder helder is, euh, bijvoorbeeld 12.000 extra verpleegkundigen. Als je dan door gaat vragen, dan euh, uh, moeten ze toegeven dat ze niet eens weten hoeveel verpleegkundigen er nu zijn. Dus als je dan over vijf jaar wil zeggen: hebben jullie die doelstelling gehaald? Dan weet je niet eens wat de nulmeting is. Ander voorbeeld, nou, die 3000 agenten hebben we net al gehad. Maar bijvoorbeeld uh, Wilders heeft bij de, de presentatie van het regeerakkoord... de regeringsverklaring gezegd van nou ja... het aantal migranten gaat met 30% tot 50% naar beneden. Uh, waarvan Rutte uh, toen al zei van nou zo'n zo percentage durf ik niet te noemen. En vervolgens weten wij nog steeds niet van wat gaan ze nou precies doen. Wat zijn nou de doelstellingen die ze hebben. Dus ze hebben allerlei uh, uh, uitspraken gedaan. Allerlei, uh, uh, ja, uh, mooie streefcijfers genoemd, of soms wat minder mooie streefcijfers... maar we weten nog steeds niet precies hoe ze dat dan gaan doen... wat ze dan willen bereiken en wat de tussenliggende tussen jaren wat dan de doelen zijn. En dat is de kritiek die wij ook morgen en overmorgen... op het kabinet gaan, gaan, gaan uit. Ja, Alexander Pechtold, uh, jou, jouw zenders staat op instorten, geloof ik. Ik hoor een hele hoop gekraak, daar kun je niks van doen... maar ik hoor een hoop gekraak. Zit, zit, zit ik op de zender misschien? Nou, ik, dat weet ik niet. Ik hoop, ja, misschien, ja, dat zou zomaar wat kunnen schelen... Ja, dat scheelt ja, dat, dat hoop zelf Dat scheelt wel, Goed ja. oh, dat jij een zender weet te mollen. Wouter kool <laughs> <gacht> is mijn gast. De 66 e Kamer, ik wil zeggen, we gaan muziek draaien. Wacht, we heel even nog mee. Even, even over Alexander Pechtold, want die heeft op, gezegd... Uh, uh, dat, dat Rutte het kabinet uh, uh, zelfs de Kamer op achterstand zet... door te weinig te vertellen over die hele... Uh, uh, uh, en dat daarmee ook een principeel recht van de Kamer op informatie uh, teniet wordt gedaan. Ja, dat klopt. En dat ben ik heel erg met hem eens natuurlijk... Wat opvallend is, is dat Alexander Pechtelt en Mark Rutte in de vorige periode, Balken en de vier, uh, samen richting Balken hebben gezegd: van jullie moet, je moet beter laten zien wat je doet. Toen waren er nog 74 doelstellingen. Je moet beter laten zien wat je doet en je moet ook verantwoording afleggen achteraf of je je resultaten hebt behaald. Of niet? Boten bij de vis, zal maar zeggen. Afspraak is afspraak. Allemaal dat soort uitspraken. Nu zit hij zelf in het oortje, is hij zelf de uh, minister-president uh, die al die. Nou, al die, die, die doelstellingen die ik net uh, heb verteld, uh, uit. Maar maakt hij niet inzicht op wat nou precies de nulmeting is? Wat hij nou de komende jaren gaat doen? Wat de tussendoelen zijn? Dus daar gaan we hem, uh, wel kritisch op bevragen. En Alexander Pechtold heeft daar, uh, heeft daar uh, ja, heel erg gelijk in: dat, hij, dat het allerlei kreten zijn, want dat we niet precies weten waar we ze nou op kunnen afrekenen over uh, vier jaar. Wouter Koolmees is mijn gast. Morgen verantwoordingsdag dus in de Tweede Kamer. En Wouter Koolmees als D66er gaat daar morgen de degens kruisen met uh, dit kabinet. Je hebt een uh, muziek meegenomen van een hip bandje, de Killers. Ja, uh, En ik heb dat boekje in mijn handen. Jij mag zeggen welk nummer het gaat worden. <laughs> dat hebben we in de Haas niet even kunnen afspreken. Dat heb je uit, uit mijn jas gehad. Ik wil dat nummer Romeo Juliet. Dat en Juliet. Eigenlijk en, het nummer van Dire Straits. Ik wil even een nummer horen. Welk, welk nummer is dat? Ik, heb, ik weet niet welk nummer dat is, want oh. ik wil je hier niet. Nummer 16 kan dat? Het zit ja, wel ergens... 13? 13? Zoiets? Nou. Oh, ja. Nou, het is ook helemaal niet genummerd. <laughs> en, en waarom de Killers en waarom dit nummer? Ik vind de Killers geweldige muziek. Heel veel uh, energie krijg ik daarvan. Het is echt een uh, opzwepende muziek. En dit nummer uh, is, een, uh, is een akoestische sessie uit de Abbey Road Studios. En, uh, ik kende het nummer niet. Het, het blijkt van de Diastretch te zijn. Daar kwam ik later achter. Maar ik vond het nummer zo ontzettend mooi. En later heb ik het origineel geluisterd. En ik vond deze mooi.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 is mijn gast, D66 Tweede Kamerlid. Um, we hebben het straks heel even over Griekenland gehad. Laten we eerst even luisteren naar een klein stukje... van uh, de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Uh, en die had het over de onderhandeling en alles wat ermee samenhangt. En uh, Griekenland. We willen de druk maximaal op Griekenland houden. Dat betekent dat we ook duidelijk tegen de Grieken zeggen... je moet iedere euro terugbetalen. En laat eerst maar eens zien wat je nou aan extra bezuinigingen... en extra hervormingen kan doen. En waar wordt gesproken over nog daarnaast, aan het eind... kon Griekenland dan alles terugbetalen. Nou, Dat is iets wat nu op dit moment niet aan de orde is. Eerst praten we even over die extra bezuinigingen en extra hervormingen. Ja, en dan roept iedereen in koor... En u bent politicus, jij snapt dit. Als de minister zegt, we praten nu nog even niet over uh, het kwijtschelden van schulden... dan betekent dat gewoon Griekenland. Weet je wat? Maar we zitten straks. Nou, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel eens ben met wat hij zegt hier zo. Uh, Jan Geest de Jager. Want uh, wat hij benadrukt is dat de Grieken nu eerst zelf aan zet zijn om het probleem op te lossen. Uh, Griekenland moet eerst zelf maatregelen nemen, dezelfde dus overheidsfinanciën op orde brengen. En als dat lukt, als dat goed uh, gaat, dan kunnen we later nog eens kijken van uh, kunnen we nog wat doen aan de rentepercentages of aan het tempo waarin ze de lening die ze van de Europese uh, lidstaten hebben gekregen kunnen aflossen. Maar dat is toch allemaal een premie op slecht gedrag? Nee, juist niet. Wat, wat, als je nu zou, uh, heel snel zou zeggen: weet je wat, we schulden jullie schulden kwijt. Dat is een premie op slecht gedrag. Wat je nu probeert te doen, is uh, de Grieken zelf verantwoordelijk te maken voor voor de puinhoop. En zelf eerst uh, de economische hervorming te laten doen. Te laten bezuinigen. De overheidsfinanciën op orde te brengen. En dus eerst de bal daar neer te leggen. Uh, dus ik, ik begrijp deze strategie heel erg. Ja, maar Duitsland en Nederland zijn samen de Brady Bunch, zeg maar. Dat zijn, zijn de twee hardline-landen die roepen het hardst. Uh, Griekenland, uh, hallo, gebeurt er nog eens wat. Uh, en de rest van Europa is al veel verder. Die uh, Barroso is helemaal niet zo, zo hard tegen Griekenland. Nou ja, dus de suggestie ligt er wel degelijk. Behoorlijk zelfs dat Griekenland... Het, de grote lening die nu uitstaat niet terug hoeft te betalen. Of misschien maar gedeeltelijk. Nou ja, wat het lastig is aan, aan heel Griekenland, maar ook Ierland, en Spanje en Portugal... is we zitten hier met z'n allen in hetzelfde schip, hetzelfde schuitje. En uh, een echt een, een faillissement van Griekenland... Uh, zou hele grote consequenties hebben voor Nederland. Welke? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, een aantal grote banken, maar ook uh, pensioenfondsen. We hebben in Nederland 700, 800 miljard euro gespaard voor de oude dag die voor een deel uh, belegd is in, in staatsobligaties uh, in die landen. Dus als, die, als je daar uh, op moet gaan afschrijven... Als die, als die schulden worden geherstructureerd... dan is dat gewoon een direct verlies voor, uh, voor de Nederlandse banken... De Nederlandse pensioenfondsen. Maar veel belangrijker is nog... Uh, in 2008 hadden we uh, Lehman Brothers. Dat, dat viel om, hè? dat was een, een klein, klein bankje, zei iedereen. Een zakenbank. Uh, maar toen de Amerikaanse overheid besloot... om Lehman Brothers failliet te laten gaan... zag je over de hele wereld... Zag je angst dat andere banken ook voor iets zouden gaan. Maar die, die sneeuwbol dat begrijp ik. Maar ja. als, je, als je kijkt naar de Nederlandse schulden... de ING heeft 1,4 miljard uitstaan... aan staatsobligaties in Griekenland. Uh, b -b uh, de, ne, ne, ne, nog eens een keer aan Spanje wat. Uh, uh, 18 miljard aan Spaanse leningen. Ook andere banken... het zijn hele kleine bedragen toch eigenlijk... De markt die maar, maar, er juist uit staan daar. Griekenland is ook niet... Het, als je gewoon puur pu naar pu pu de cijfers kijkt... is Griekenland niet het grootste probleem. Het probleem zit hem in... kun je als Europa... Uh, met z'n allen uh, die Europese munt overeind halen. Als je namelijk besluit dat een van de lidstaten... blijkbaar wel failliet mag gaan... is dat natuurlijk een signaal naar, naar de financiële markten... van dan kunnen we wel meer lidstaten failliet laten gaan. Wie is dan de volgende. Is dan, in dat Ierland, okay, okay. dan kom je op de sneeuwbal En die sneeuwbal, en die die sneeuwbal, sneeuwbal. Die begrijp ik, ook, ook in het geval van de euro. Maar ik vroeg net, waarom uh, uh, uh, kunnen wij niet tegen de Grieken zeggen... jongens, wij steken niet nog meer geld erin. Ja, maar dat is een, denk ik een misverstand... Uh, uh, wat je nu ziet, uh, dat moet ik misschien even uitleggen... is dat je, de Grieken nu uh, zelf allerlei maatregelen moeten nemen. Hervorming moeten, moeten nemen. Zoals ik net al zei, de pensioenleeftijd gaat naar 67 jaar in 2015. Je moeten nu zelf eerst orde op zaken stellen. Uh, in ruil daarvoor dat ze al die inspanningen doen... Uh, geeft ze, uh, de, de Europese Unie, of het Europese noodfonds heet dat dan... Uh, geeft een lening. Uh, maar daar wordt nog wel, uh, wel steeds... Ja, Winst opgemaakt, zomaar zeggen. Dat noodfonds leent voor 3% op de, op de financiële markten en leent het uit aan Griekenland voor 5, 4 of 5%. Uh, nou, winst is een slecht, vind ik een slecht woord uh, overigens, wat ik net zelf gebruik, maar uh, omdat het gewoon is, er zit wel een risico in dat het uiteindelijk fout gaat, dus dat je dat geld kwijt bent. Um, maar als de, wat Jan Kees de Jagen net ook zegt, als je nu eerst de focus legt op dat Grieken zelf hun eigen probleem op te lossen en daarna. Die leningen gewoon netjes terug gaan betalen, dan hoeft het Europese belastingbetaler hem geen geld te kosten. maar wacht even. We hebben het net gehad over die eerste tranche... trans die aan Griekenland geven, die eerste bak met geld die aan Griekenland gegeven, is, die dus nu te weinig blijkt. De kans dat dat terugbetaald wordt is niet zo gek groot. Dan kan je wel zeggen van we maken winst op, maar dat is papieren winst op het moment dat er niks terugbetaald wordt. Dat klopt. winst moet je daar moet je ook niet een nadruk op leggen, vind ik. Waar je wel een nadruk op moet leggen is dat. De, de, de bal ligt nu echt bij de Grieken. En de Grieken moeten zelf de oplossing vinden. Als je nu juist zou zeggen, uh, we, we herstructureren de boel... dan heb je een, een, een groot, ja, Jan Kees Jagen noemde het een financiële tsunami. En dat ben ik wel met hem eens. Uh, omdat je dan grote onzekerheid in het financiële systeem... en ook grote onzekerheid over het voortbestaan van de euro creëert... We zijn, hoe je het ook went of keert, in het eurogebied één gebied. We hebben allemaal relaties met elkaar, allerlei financiële relaties. Als, als daar die sneeuwbal gaat rollen, dan hebben we echt een groot probleem. En dan hebben we een probleem vergelijkbaar met 2008, de kredietcrisis, en misschien wel zelfs groter. Maar waar is het nu misgegaan in dit dossier? Op verschillende momenten is het misgegaan. Um, als het gaat over Griekenland, uh, is er te weinig controle geweest op de, op de Griekse statistieken. Uh, of, de, of, de, of die cijfers allemaal wel klopten. Maar uh, waar het, waar het echt, uh, ook echt fout, fout is gegaan, is in 2003, 2004 geweest. Toen een aantal grote landen, Duitsland en Frankrijk, uh, uh, door de grenzen van het Stabiliteit- en Groeipact heen gingen. Dus een tekort hadden van groter dan 3% van hun BBP. En toen toen niet ingegrepen werd. Toen het toen allemaal een beetje uh, soepeler werd gemaakt, al die regels. Het is allemaal niet zo belangrijk. Dat heeft eigenlijk uh, het gevoel getriggerd... van nou, Europa vindt al die afspraken over financiële soliditeit... en uh, over, over de, de spelregels vinden ze allemaal niet zo belangrijk. En dat is denk ik een, een belangrijke... Uh, ja, dat is echt een fout geweest uh, die toen gemaakt is. Want het was een verkeerd signaal aan wie met name? verkeerd signaal aan uh, onder andere de financiële markten. Uh, dat is een vaag begrip altijd, financiële markten. Want Wie zijn dat? Maar uh, uh, van, uh, ze nemen niet zo heel nauw met, met, met uh, hun eigen afspraken. Maar wat betekent dat financiële markten zijn bijvoorbeeld speculanten die op enorme uh, schaal met geld speculeren. Ja, Het zijn ook die banken, zijn dan, het zijn die pensioenfondsen. Het zijn, uh, u, u bent het misschien zelf ook wel, misschien belegt u zelf ook wel uh, in aandelen. Gelukkig niet. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel particulieren. Er zijn pensioenfondsen, zoals ik net zei. Dus het zijn allemaal verschillende actoren die actief zijn op de financiële markten. Je hebt, ook, je hebt ook speculanten, die heb je ook. Maar het grote deel is natuurlijk gewoon handel in aandelen. Maar door... die zijn daardoor bloed gaan ruiken, omdat die grote landen zich niet aan de afspraken. in het Stabiliteitspact hielden. en dus, dus meer geld uitgaven dan, dan afgesproken. Toen roken die financiële markten bloed. Ja, die zeg dachten: hé, hey, leuk speculeren. Kijken die dachten van. ze houden zich blijkbaar niet aan de afspraken. Uh, die ze met zichzelf gemaakt hebben. over wat het maximale tekort is. wat de maximale staatsschuld is. Dus. Uh, het, wie, wie garandeert mij dat ik mijn geld uiteindelijk terugkrijg? Misschien gaan ze wel, uh, laten ze de boel helemaal uit de rails lopen... en uh, on, ontspoort het helemaal, maar is, en krijg ik mijn is, geld niet terug. Maar is mijn beeld van, van de financiële markt als een deel daarvan... Uh, die als een soort roedel uh, uh, hyena's rondrennen... en kijken welk land ze in de uh, nek kunnen bijten, is dat een heel gek beeld? Nee, dat is niet een gek beeld. Uh, financiële markten zijn wel altijd op zoek naar de, de, de, de zwakkere uh, schakels... Uh, en dat is, dat is ook wel rationeel op een bepaalde manier, want... Stel, je bent belegger of je bent uh, uh, belegger bij, bij een pensioenfonds. En je, hebt, uh, uh, je leest in de krant en je, leest van, je hoort van, van je collega's dat één dat land uh, misschien wel zijn geld niet gaat terugbetalen. Dan ga je gewoon goed nadenken of je dat geld wel daar laat zitten. Of je het niet weg gaat halen. Als iedereen dat tegelijkertijd gaat doen of gaat speculeren dat het fout gaat. Ja, dan werken de financiële markten zo dat ze allemaal op zoek gaan naar, naar, naar, naar het zwakke punt. En dan heb je een heel groot probleem. Dan heb je een probleem. En dat hebben we de afgelopen maanden in het eurogebied gezien. Uh, het was even tot rust gekomen. Maar Griekenland wakkert nu weer aan. Het kabinet staat morgen in de Kamer te praten met D66 en alle andere partijen. Wat wordt in drie zinnen de boodschap? Verantwoording is belangrijk. Je moet richting de belastingbetaler laten zien wat je met het belastinggeld doet... De, wat het kabinet Rutte nu doet, is volstrekt onvoldoende. We kunnen ze niet controleren. Dus uh, het motto van het kabinet, afspraak is afspraak. Nou, laat maar zien dan. Want nu is het afspraak dat, dat althans de invulling van het kabinet... althans, dat zeg jij, dat ze straks over vier jaar uh, uh, zich zeggen van... nou jongens, kijk, we hebben toch gedaan wat te zeggen? Ja, nou, bijvoorbeeld uh, waar de Algemene Rekenkamer vandaag mee gekomen is... Uh, in die rapporten, is een bezuinigingsmonitor... Dan gaat de algemene rekenkamer gaat, uh, monitoren of het kabinet uh, daadwerkelijk de bezuinigingen die ze hebben voorgenomen, of ze die gaan waarmaken. Uh, nou, afspraak is afspraak. Dus ik wil dat wel ieder jaar goed kunnen volgen. En goed een overzicht kunnen hebben van of, of die bezuinigingen ook gerealiseerd gaan worden. Het is uh, morgen verantwoordingsdag. Mijn vraag aan de luisteraar straks in de tweede uur is: Heeft u wel eens iets onverantwoordelijks gedaan? Want dan draai het gewoon vrolijk om. Iets waar u later enorme spijt van kreeg. Heeft u iets gekocht wat u niet kon betalen. Bel ons op 0800 1121. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. Stuur een mailtje naar ncv.nl En dan gaan we straks in het tweede uur. Met u praten. Zometeen um, uh, is de VPR op deze zender te horen uh, met uh, het hoorspel. Uh, en wij zijn straks weer terug na een op deze zender, Radio 1. Ik wil uh, Wouter Koolmees hartelijk danken, D66, Tweede Kamer, Financieel Specialist. Morgen gaat het gebeuren, korte nacht. Ja, maar dan uh, gaan we luisteren. Dank, graag gedaan. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. En CRV. In het kader van de door de regering gevorderde decenteit voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Dames en heren. Dames en heren. vind jij een tijdje klinkt als ik het zo serieus zeg. Is dat dan beter? Dames en heren. Radio. Hartelijk welkom. Radio Berg, uh, Nieuwe uitzending van Radio Bergen. Nee, wacht Berger. eens even. De goede dag is perveniers. Dat vind ik dus met niks. Radio station. Zijn we zijn wel Daar moet je nee doen. Ja, we zitten erin. Oh. Ik ga gewoon eens proberen. Het is als je nou uh, met serieuze... Mensen schrikken de tering dan. dan. Denken ze dat er aangepaste muziek komt of dat er... Uh, is, ja, uh, of is overleden, als je het zo zegt. Je moet gewoon beginnen zoals mensen. Je moet horizontaal beginnen. Uh, horizontaal beginnen? Nou, zoals je iedere dag begint. Oh, dus gewoon, uh, hallo dames en heren, hartelijk welkom. Ja, precies, dat is goed. Ja, maar als je, kijk, dan, ik heb het idee dat het luisteraar zich serieuzer genomen voelt... als je zegt, dames en heren, hartelijk welkom. Bij alweer een nieuwe uitzending van Radio... maar jij vindt het van niet. Nee, dat vind ik niet. Zoals je nou. het net deed. Dat, zoals je het altijd doet. Oké, okay, Hoor, luisteraars, je kunt, luisteraars, u kunt uh, bellen of een smsje sturen of een e-mail... E uh, welke uh, aankondiging uw voorkeur heeft. Maar we beginnen nu met een gemeentebericht. Gemeentebericht. Gemeenteberichten. Uh, goeiedag, dames en heren. De, van de gemeente komt het volgende bericht. Er is een aanlegvergunning ten behoeve van een weg... naar bij woning Bucht 43, de Bergijk. Even verklaren voor de mensen. Er was een woning, die staat er al um, nou, erg heel lang, sinds mensenheugenis. Maar uh, er is al die tijd geen weg geweest. Dat was Bucht 43, toch? Dat is Bucht 43. Ja, ja, ja, ja. Dus die bewoners hebben daar al uh, nou, en enkele tientallen jaren binnen gezeten. Want ze konden niet weg. Wat er was geen weg. Want er was geen weg. Want er, althans, de weg was... Weg. weg, nou voordat we allerlei bellers nu gaan komen met flauwe woordspelingen, er was gewoon geen weg. dus komt dus er nu weg? komt nu een weg terug? ik bedoel, die weg komt terug. nee, want hij was er nooit. ja, de dus schijnt dat in de oudheid, op... want de bouwwoning is wel gebouwd en dat de bouwmaterialen zijn aangevoerd over een weg. dus er is ooit een weg geweest, en die... weg geweest, niet meer bellen met flauwe woordspelingen. maar die is toen een hele tijd weg geweest. en die is, ja, of weggehaald. en nu? Nou, nu heeft de, de, de, de gemeente besloten om toch weer een vergunning... voor het aanleggen van een weg. Een wegvergunning. Nou, die vergunning is trouwens ook weg. Dus de bewoners zitten nog steeds binnen. En die zeggen, hoe kan dat nou? Hoe is die vergunning is die ook weg. al weg? Dus, ja, de, de, de gemeente zegt, ja, het spijt maar, er is geen weg terug. Dus die blijft weg? Dus die blijft weg. Dus de weg, de weg blijft weg? De vergunning is dus weg, weg voor het aanleggen van die weg. weg. Ga weg, zeg. Dat is toch erg erg, erg, erg, erg, erg voor die mensen? Dus die zitten... Hoe krijgen die dan hun boodschappen? Via de weg aan de achterkant? Daar ligt een hele grote weg. Ja, de weg. hele grote weg aan de achterkant. Er ligt een zesbaans... Een zesbaansweg is aangelegd in de tijd. Voor, voor maar dan we, die bewoners vinden dat, vinden dat eigenlijk... wil niet over die weg. Die willen niet aan de achterkant een huis uit? Nee, dat vinden ze belachelijk. Terwijl die, die weg, die zesbaansweg, speciaal voor hun aangelegd? Die is speciaal voor hun aangelegd. Om boodschappen te kunnen doen? Om boodschappen te kunnen doen. De dus zesbaansnelweg. Met vangrail en praatpalen erlangs. Dag ja, Nacht en nachtverlichting. Daar waren ze niet weg van. van die weg dan. Dus ze wou hun eigen weg terug. Ja. ja, en die andere weg willen ze weg. Die moet weg, ja. Niet meer bellen, dames en heren. Er wordt heel erg gebeld in een tijdje met uh, woordgrappen, met het woord weg. Wilt u dat niet meer doen? Want het is een serieus bericht. Oké, okay, dit uh, gemeentebericht kan weg. Radio Berg. -Eik. Het radiostation voor Berg. -Eik. Dames en heren. Uh, het is ons gelukt. We hebben hem hier naartoe uh, weten te krijgen. Uh, hij is vanochtend vroeg van huis vertrokken met zijn stok en zijn hond... om bij ons te gast te zijn om eens uh, te praten... over uh, de geweldige uh, zevenkamp die hij heeft gewonnen van chef Lenstra. Ga zitten. Ja, u hoort het. Hij is aan tafel geschoven. De hond likt nu mijn schoenen. Het is niemand minder dan Evertjan Bisschop. Ga af. Evert-Jan? Hallo? Ah, ja. Ja. Je moet iets naar voren... Nee, iets, nee, iets, naar, ach nee, iets nee. naar achteren. Oh, ja, ik voel er al. Ja. Uh, zo zo blijven zitten. zitten. Kom maar ja. hier. Uh, hartelijk gefeliciteerd met jouw klinkende overwinning ja. op uh, Chef Lenstra. Ja. Uh, hoe voel jij je nu na het behalen van de titel Winschaken? Uh, ja... Ik heb gewonnen, hè, ja, dat is uh, duidelijk. Dat kon mijn uh, kind zien aankomen gewoon. Maar ja, dat is We toch een, een, een, nogal een omslag. Want je bent de afgelopen 25 jaar al bezig. En steeds werd je maar tweede of derde. En nu heb je eindelijk de top bereikt. Ja, ja ik, heb, ik, heb gewoon, uh, ik heb er naartoe gewerkt. Ik heb ongelooflijk gestudeerd. Ja. En uh, ik ben nu gewoon klaar voor het grote werk. Dat, uh, dat zou ik wel zeggen. Je gaat ja. nu op landelijk niveau. Uh, ja. Ik ga naar het uh, DSM-toernooi. Ja. ga ik naartoe. En ja. dan uh, nou hoop ik dat ik uh, bij de Eijmuider Visslag ook uh, mee mag doen. Ja. Dat is dan het uh, subtoernooi van het Hoogovens. Dus ja. in de Eijmuider Visslag. Nou, is het natuurlijk uh, het, het knappen van vlak. jou. Jij bent vanaf geboorte af blind. Kom eens hier. Kom eens hier. Evert-Jan? Ja, maar. Uh, waar, waar, nee, die hond is, is, ligt daar gewoon. Oh, die ligt daar. Nee. dus. Ja, misschien moet je hem een keer een sopje geven. Het is inderdaad nogal een lucht. Uh, maar, even jan jij was uh, van geboorte af aan uh, blind. Dus jij kunt eigenlijk niet uh, iets, iets visualiseren, eigenlijk. Nee, nee, ik weet ook niet hoe ik er zelf uitziet. Dat is heel waar. Nou, ik dus... weet ook niet hoe die andere gozer eruit ziet. Ik, ik weet niet eens hoe, hoe de stuk eruit ziet. Nee, Begrijp je? hoe je er zelf uitziet, dat zullen we je besparen. Uh, want wij zien het wel. Uh, maar uh, misschien is het wel leuk. We hebben hier een uh, schaakpot uh, op tafel oh, ja. gezet. Ik kan niet zo heel goed schaken. Dus. Uh, Zal ik beginnen dan? Ja, wacht even. Ik tel tot drie. En dan uh, uh. gaan we proberen het potje blind snel te schaken. Oké, okay, ja. Goed. Ik tel tot drie, hè? Ja. Eén, twee, nee, drie. D-twee, vier. Oh, wacht. Uh, voorzichtig, voorzichtig. Uh, uh, ja, nu zeg ik die twee naar voren. Nou, nou uh, wat speel je dan? Ik speel... Je, uh, ja, je speelt, uh, die, die, deze schijf die doe ik twee stappen uh, naar nee, voren. Nee, dat is de paard. Uh, wat, wat, wat, wat, ik hoor nu een paard. Je hoort een paard? Nee, ja, dat is buiten. Oh, oh, sorry. Dat is op het industrieterrein. Dat is een dambord, dit. Nee, huh? Dat is een dambord. Dat is een schijven. Dit is ja. geen schaakbord. Schaak is toch met je schijven? Nee. Goh, dat is dat een je, een als je aan de overkant bent, dat je er twee op elkaar mag leggen? Nee, dat, nee, dat is... Uh, even schapen tegen de wolf. Dat kunnen we ook wel doen. Dat kan ik ook goed. Weet je wel dat je zeven, dam, zeven schapen hebt en dat we tot de wolf erdoor moeten komen? Nee. Dat vind ik ook leuk. We gaan nou toch eens hier, Kom eens hier. Kom eens hier. Ik heb... Ja, je hoort schapen en dan wordt we meteen helemaal gek. Kom hier. Kom oh, hier, Godhond. Dat is niet zo'n goed getrainde blinde glijdenhond, geloof ik. Nee, hij is nieuw. Maar... Ik heb hem voor het kampioenschap gekregen. Deze, omdat de vorige, die was doof. Oh ja. Maar wacht even. Ik... Maar, dit is toch... Maar... Nee, dat is een dambord. Ik voelde even... Ja, dit is een dambord. Er zijn ook veel te veel stukken. Maar je kunt toch doen alsof? Je bent toch blind. Dat maakt toch niks uit? Ja, nou, oké. Ik ga dammen. Maakt mij niks uit. Ik bedoel, ik kan, ik kan ook dammen. Goed, jij doet... Uh... Welke schijf is nou de koningin? Uh, goed, jaar. Maar, uh, Kom eens hier. Kom eens hier. Ga nou zitten, joh. Laat die hond nou eens even met rust, man. Heb je een bakje water voor de hond? Ja, ik heb wel een bakje water. Even... Is dus je neven, maar het ziet er net zo uit als water. Ja, nou, nou, nou. nou, heb ik nou gewonnen? Ja, je... je uh, Kozakov, kom hier! Kom op! Goh. Kom hier! Even jan Ja? Heb ik nou gewonnen? Ja, je hebt gewonnen. Ja. ja ik, ik uh, Dus jij staat nu rokade? Ja. Ik sta... ik, uh, ik... Uh, jullie, je, uh, hoe kun je dat ja, nou schakelijk leiden. En je bent niet eens van schaken uh, van de hoed aan de rand. Een nou. blinde kan dat zien. Ja. Nou, ik meen toch echt dat dit schaken was. Ja. Nou, uh, zullen we Britje dan? Britsje. Ja. Wat is dat? Nou, dat zou ja, ik even uitleggen. Soms is bris gewoon uh, te lastig. Uh, die wijsheid die, uh, nou ja, goed, die heb ik of getekend uit de mond van uh, Raoul Ramer. Die is uh, de Nestor van de meesterklasse. Want ik speel dus met van die kaarten met van die bolletjes erop. En die liggen op zo'n bord? Nee, nee, je hebt niet met z'n vieren. Je hebt dus, Mag je dan die kaarten over elkaar heen? Nee, die moet bieden en dan kijken hoeveel sans je maakt. Wacht even, ik gooi de dobbelsteen eerst. Nee, dat is niet met dobbelsteen. Dit is oh. gewoon maar alleen maar kaarten. Kijk, ja, ik moet daar spel bij me hebben, want anders... Kijk, kaarten zie ik dus niet. Nee. Maar ik kan ze wel voelen, begrijp je? Voelen? Voelen. Ja, aan de kaarten, begrijp je? Ze van die de stippeltjes zitten. Ik kan helemaal niet, ze zijn helemaal glad. Nee, bij de mijne niet begrijp je, omdat ze een blind kaart is. Oh, dat is vals spelen. Ja, nou ja, goed. Want ik kan dat niet voelen. Nee, jij kan dat niet voelen. Want maar Ik je heb kan die kap zien. op. Ja, nee, maar die kap mag nu af. Oh. Haal die kap er eens af. Ja, die is eraf nu. Oh, oké. Okay. Kan je ze nou zien dan? Die... Oh, die. Er zijn helemaal ik... geen kaarten. Het zijn servetjes. Oh. Oh, god, mijn jaar. Heeft mevrouw de, de savetjes meegegeven in plaats van de kaarten? Nou, leggen we die kaarten op het bord. Ja. Sten, een steen aan de erop. Op. Ja. En dan. Uh, Dobbelstein gooien? Ja, en dan die de hoogste toering maakt. Ja, ik, ik kan ook. Ik heb dubbel zes. Mag ik dat nog een keer? Nee, dan mag je ze bovenop elkaar zetten. Oh, wacht even. Ja, jij, ik gooi wel voor jou. Ja. Wat denk ik? Je zit in de put. Ah. Dus je moet. Uh, ik krijg ik... geen 200 gulden en, en dan... je moet terug naar af. Oh, nou, mooi is dat. Kom eens hier. Kom maar. Ga maar lekker. Koop ik een hotel. Ja, dat is goed. Oké, okay, even jouw bischop. Ontzettend bedankt uh, voor deze verhelderende uitleg over het uh, uh, spel. Uh, nogmaals gefeliciteerd met je klinkende overwinning. En uh, tijdje, ik zou zeggen: uh, uh, doe maar je de boer muziek. Oh, uh, goedemiddag. Uh, ja. goedemiddag. goedemiddag. kan iemand even steken? Ik heb hier een pakketje voor Radio Berg Eik. Ik had nog gisteren gezegd kloppen voordat u binnenkwam, hè? Wat is dit nou ja, weer? sorry. Drukkerij Gielen. Volgens mij is het hetzelfde pakketje. Ja. Het is een pakketje voor, uh, even kijken wat staat eraf. Het is een pakketje voor uh, Radio Berg, Berg Eik. Ja. Uh, voor uh, Wimbrand. Ja, maar... dat, is, uh, dat hebben we nou gisteren geef... ook al. Dan wil u een leesbare naam, maar dan werkt hier geen Wim Brandt. We kennen geen Wim Brandt. Ik nee. heb er nooit van gehoord. Dus jullie kennen geen Wim Brandt? Nee, nee. werkt hier niet. Je, en ken radio, dit is Radio Berghijk? Ja, dit is Radio Berghijk, ja. Maar, u ja. zou toch gaan vragen bij Drukkerij Gielen... Waar, waarom ze dat dan verkeerde naam hadden? Ja, ja, precies. Dat, precies. We... Ja, nee, dat was de afspraak. Nee, ik had het pakketje vanmorgen in mijn fietstas zitten, dus ik dacht... Uh, ik ga nog even geslaagd, maar dat was het probleem. Je werkt geen brand. Het werkt hier geen Wimbrand. Nee. Maar het is wel Radio Berghijk. Dit ja. is Radio Berghijk. Ja, okay. Maar wij moeten door met de uitzending. Dus... Dat is goed. Ja, als u Duren, nou okay. even terug gaat naar Druk-Ragiele... en dan ja. eventjes vraagt uh, wat de vergissing is. Kom ik misschien later okay. nog even geslaagd. Nee, de hier. ja. ja. ja. Oh. oh, wat? Uh, u vergeet D uw tas. Oh, sorry, ja. ja. ja. Ah, zo, ben ik weer onderweg. Nee, ja, wacht even. Het pakketje ligt hier nog. Oh, oh pardon. ja. Ja, altijd haast, hè? Ja, ja. ja. oké. Okay. Oh, en dag. nou nog even het, het papiertje ook meenemen. De Paro, leesbare naam. Ja. dan een Oké, merci, hè. daar. dag. Ah. Oh, is dat uw fietssleutel? Dat is de fietssleutel. Oh, bij, bijna een fietsleutel. Ja, oké. Ja, ah, okay. Okay. Okay. ja. ja dan, dan kunnen wij door. Ja. Ja. Nee, maar dan nou laat u uw tas weer staan. En lijkt wel zeker. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja. dag. Dag, hoor. Ja, ik kan zeker zeggen, Wim Brandt werkt hier, hier niet. niet. Nee, die werkt hier niet. Oké, dag. Dag, hoor. Merci. Uh, Goedendag, goed dames en heren, in het kader van het bedrijfsnieuws. U weet, de babydump die uh, was geopend en die toen gesloten is wegens te veel baby's, daar kunnen nu gratis worden afgehaald baby's. Dus uh, komt u baby's tekort, of heeft u behoefte aan een baby, of uh, lukt het u zelf niet om een baby te maken? Er kunnen nu baby's afgehaald worden, bij de, uh, onlangs opgeheven wegens uh, overweldigende belangstelling, uh, de babydump aan de Bosdijk... 4752 in Eindhoven. Voor iedereen die graag uh, is een, iets met een baby wil. En nou, je vindt ook niet. Even tussendoor. Als je, ook als je afkondigt. Dat je dan. Daar dat zou dan nog een middenweg zijn. Dat we de aankondiging gewoon houden. Maar de afkondiging. Mooi serieus. Ja, hoe, hoe zou dat dan klinken voor jou? Nou, even kijken. Uh, dames en heren. Tot zover. Alweer een uitzending van Radio Bergrijk. Namens de gehele redactie zeg ik tegen u, de inwoners van Bergrijk... voor alle zieken beterschap en voor alle gezonden kop op. Ja, dat is heel goed. Je ja? moet het voortaan altijd zo doen. Oké, okay, dan doen Iedere dag. Ja, maar dit de... is veel beter. Oké, okay, maar de opening noemen we Nee, die is anders schrik je mensen zich helemaal de tering. Oké. Okay. Goed, dan kunt dat dus over sms'en, e-mailen of een uh, belletje doen. Eh... Uh, nou, dan nou, moet ik het even, bekijken. Ik het wat, meteen Wat toepassen. is eigenlijk e-mail? Weet ik veel. We zeggen het wel altijd, omdat we het overal horen, maar ik weet niet eens wat het is. Nee, maar goed, als de mensen thuis maar weten. Ik weet het ook niet. Wat is een sms? Pardon? Wat is een sms? Ja, dat weet ik toch niet. Maar we zeggen het al een paar keer. Ja, als de mensen het thuis maar weten. Ach, natuurlijk. Ja. Goed, we gaan uh, een zo halen. Ja, lekker. Had ik nou al afgekomen? Vol Volgens mij wel. Oké. Okay. Vlachtig hè? Ja. ja.